Herman Vriend met het NOS Journaal. Strijders van de Libische overgangsregering zijn ingezet bij de stad Sirte, de geboorteplaats van de verdreven leider Krafi. De aanvallers zouden het centrum tot op één kilometer zijn genaderd. Ze worden beschoten door sluipschut van Gaddafi, Boven de stad cirkelen gevechtsvliegtuigen van de NAVO en overal zijn zwarte rookwolken te zien. Sinds de val van Gaddafi is Sirte een van de laatste bolwerken van het oude regime.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 Veel gemeenten en bedrijven mengen zand met gesaneerde grond zonder dat ze daarvoor een vergunning hebben. Uit inspecties van het ministerie van Vrom blijkt dat dit gebeurt op 25 grondopslagplaatsen. De inspectie gaat nu extra controleren. De Russische premier Poetin wordt zo goed als zeker weer president. Zijn partij Verenigd Rusland heeft de huidige president met voorgedragen als lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen in december. Zodat Poetin volgend jaar maart tot president kan worden gekozen.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 Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen Knoop en Everdingen en Nieuwegein-Zuid. 3 kilometer door werkzaamheden. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofaansveen en Dorp 6. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 2. Op de A10 Zuid tussen Osdorp en De Rij 3 kilometer. Dat komt door technisch onderzoek. Na een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen 2. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 2. A20 Gouda richting Rotterdam tussen Knoop en Plein en Rotterdam Centrum 3. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij Barendrecht 2. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Waardoor er een beetje ontduigend van. Hè? Dat lekkere weer van vandaag. Lekker zonnetje hier in Sanford. Uh, Betekent ook heel veel zonnige muziek vanmiddag. Tussen 2 en 5 bij Sanford op zaterdag. Trini La Best, Dat was de eerste met Eva Hammer, Speciaal gedraaid voor Pieter en Anki. 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens... En 50 jaar samen. Hè? En 50 jaar samen. Van harte gefeliciteerd namens CFM. CFM voor voort en de regio. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag, Albert Jan. En hallo, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, een zonnig uh, gasthuisplein. En uh, heerlijk uh, genieten van het na, ja, na-zomerse zonnetje. En maar... ik was net op het uh, badhuisplein. Wat een drukte daar. Ja, natuurlijk. Zodra ja. de zon schijnt, de hotels er gelijk weer vol. Het is, dit, dit is een gekke huis. Gewoon helemaal gezellig. Helemaal gezellig. Een leuke, leuke middag voor de boeg. Uh, dus ik zou zeggen, luisteraars, houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de, de erg veel evenementen waar u wellicht iets voor u tussen zit. Dus ik zou zeggen uh, pen en papier bij de hand. Want we hebben nou, uiteraard om half vier de evenementenagenda en om half drie het weerbericht. En het voorspelt uh, voor vandaag en morgen in ieder geval goed. Dat kan ik alvast wel zeggen. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u natuurlijk niet verbazen luisteraars. We hebben een gedicht speciaal voor onze voorzitter. Die vandaag een feestje heeft. Want hij is vijftig uh, jaar samen met zijn Ankie. En het gedicht gaat uh, vanavond over vijf uh, van, uh, vanmiddag over vijftig uh, jaar samen. Kwart voor vijf. We hebben verder krijgen we bezoek van Henk Kinnegin. Henk Kinnigin is de grote organisator achter het grote Vier Open, wat aanstaande maandag plaats gaat vinden op de Kennemer Golf Country Club. We staan natuurlijk uitvoerig te stil bij het cultureel weekend, dit weekend in het centrum van Zandvoort. Een mooi concert vanavond om acht uur, een akoestisch concert in Theater de Krocht van onze eh, eigen presentator Ruud Janssen en zijn band. We gaan om kwart over vier, gaan we live overschakelen naar Monaco, want daar is voor ons is aanwezig eh, onze meneer Frank de Visser en die gaat live verslag doen van een gigantisch mooie botenshow die daar gehouden wordt en waarvoor hij voor CFM is afgereisd naar Monaco maar, uh, voetbal gaat iets anders als uh, uh, anders uh, SV Zandvoort moet uit tegen AFC en dat begint om kwart over uh, kwart voor drie en uh, de heer Joop van Ness heeft verplichtingen in het dorp dus uh, we hebben een alternatieve verslaggever dus wellicht dat we in de rust een update krijgen van deze voetbalwedstrijd rond de klok van kwart voor uh, v, uh, drie Krijgen we bezoek? Of we een spart, auto parten, aangespoeld. Ja. Heb je het gehoord? Hans Zandbergen komt langs uh, van het Museum. Want er schijnt een auto aangespoeld te zijn op het strand. En die gaat ons daar alles over vertellen. Daarnaast natuurlijk veel uh, lokale activiteiten uh, dit weekend. En wellicht ook volgend weekend. Dus luisteraars, ik zou zeggen. Blijft u luisteren naar veel muziek en veel zonneschijn. En als de zon maar schijnt. Als de zon maar schijnt. Als de zon schijnt. Nou, is het gelijk feest. Is het helemaal goed. feest. Zalvoort ja. zit lekker vol. En gaan genieten als dit weekend. Als die boven aan de hemel staat. Is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap. Door die mooie rode koperen kraan. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust.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 Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg. En de bak als rolt door het deeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt soms alles zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de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 you Dan we terug naar 1974. Jawel, lekkere zomerse muziek van First Class, de Beats Baby Beats. Daarvoor ook zo zomerse plaats. Als de zon schijnt, schijnt de zon vandaag, jazeker. Dat was André van Duin. Het weerbericht straks trouwens om half drie, maar eerst even wat anders. Ja, want dit weekend staat uh, uh, het centrum van Zandvoort natuurlijk weer vol met activiteiten. Want dit weekend kunnen de liefhebbers van traditie en volksvermaak uit Zandvoort en de zeer wijde omgeving weer hun hart ophalen. Want uh, vandaag staat de dorps- en stadsomroeper weer centraal. En morgen de chanticoren uit het hele het land. Op zaterdagavond is er, als het weer het toelaat, tevens een voorstelling... En dat laat het toen natuurlijk, want dat hoort hier wel om half drie. Tevens een voorstelling van de babbelwagen die beelden van Zandvoort van toen en nu laat zien. De eerste traditie geldt het Stads- en Dorpsomroepersconcours dat steenvast op het laatste zaterdag van de maand in september in ons dorp georganiseerd wordt. Gerard Kuiper, onze nieuwe dorpsomroeper, gaat vanmiddag voor het eerst voor het Echi een thuiswedstrijd spelen. De Zandvoortse aflevering van het dorps- en stadsomroepersconcours op het Kerkplein is begonnen om half twee. En vanavond kan een ieder weer genieten van een voorstelling van de babbelwagen. De historische club van Marcel Meijer, die tevens de speaker van dienst zal zijn, zal om half negen een openbare openluchtvoorstelling geven op het Kerkplein. En morgen staat natuurlijk geheel in het teken van de Chantikoren. Het alle onbekende Chantikoren aan zee festival zal dan voor de veertiende keer Zandvoort weer doen bruisen. Op vier locaties in het dorp, Kerkplein, Dorpsplein, Gasthuisplein, haalt de straat tegenover Lal en Hardy, de ondernemer van beest creatieve ondernemer van 2011-2012 en bij Beach Club Take 5 op het strand treedt een keur van koren op. Al die mooie namen bij die koren, Geweldig. Ja, ook. En de bekende We Weespertrekvaartmannen daar heb je de eerste al, de Weespertrekvaartmannen openen het festival om kwart voor elf met een optreden in Nieuw Unicum. Het festival wordt traditioneel, traditioneel uh, afgerond rond vijf uur in, met een samenzang op het Gasthuisplein. Als slot van het festival zal de Zandvoortse volkslied over de daar van ons dorp galmen. Kom en hoor, maar zing vooral mee. Een dus. mooi cultureel weekend, dus in ja. Zaltvoort. Voor alles te doen. Heerlijk. Gaan we naar de jaren 60, of niet? De jaren 60. Gaan ah, we okay. doen met die Archies. En sugar, sugar. Sugar. Van zon, zee, zandvoort en zomer. van de jaren 60 met The en Sugar Sugar, gingen we gewoon meteen door naar de jaren 80. met een grote muzikale familie, de Barts. En dat was een uh, nummer van, uh, van hun die heet, uh, Hoe is Johnny? We vragen ons nog steeds af, wie is dat in vredesnaam? <laughs> voor, voor iedereen een vraag, voor jou een weten. Geen idee, geen idee. Goed luisteraars, een, uh, een concert waar ik graag even uw aandacht uh, voor wil vragen, en dat is vanavond om 8 uur in de krocht, want... Uh... Om acht uur live muziek in de krocht en onder de titel van Music Goes Back to the Living Room wordt er een akoestisch concert gegeven door onze aller Ruud Janssen, die onze mede-presentator van de Vinyljaren op de woensdagmiddag en natuurlijk voor de rest bij vriend en vijand bekend als muzikus. Uh, hij treedt daarop met zijn friends me, uh, met muziek van de Beatles, Beach Boys, Crosby, Stills, Nash en Young. Toetsenvirtuoos uh, Rut Janssen is vooral bekend om zijn Rut Janssen-band die sinds jaren optredens doet op evenementen en feesten. Maar deze band is tot meer in staat. De laatste jaren wordt de band steeds vaker gevraagd akoestisch op te treden en deze optredens vielen niet. Alleen erg in de smaak bij het publiek, want ook de muzici zelf vonden het een verademing om ook eens een keer zonder de vele elektronisch aangestuurde instrumenten puur natuurmuziek te kunnen brengen. En vanavond uh, hebt u de kans om daarvan te genieten. Want uh, het publiek zal vanavond worden getrakteerd op mooie nummers uit de jaren 60 en 70. Met muziek van onder andere de Beatles, Beach Boys, Crosby Stills, en Young en vele, vele anderen. Het concert begint om 8 uur. En de, de kaarten kunt u aan uh, de kassa van uh, De Krocht bestellen of kopen. A uh, 10 euro. Dus echt een aanrader voor, uh, voor mensen die zeker uit die, van die muziek houden uit de jaren 60 en 70. En dan akoestisch ten gehoor gebracht door. Niemand minder Ruud Jacobs en Friends. Vanavond 8 uur de krocht. En dan even heel wat anders Albert-Jan. Heb je het ja. al gehoord van die super knal in Zeeland? Nee man, ik ben net wakker. Heel Zeeland is er van, van opgeschrikt, want wat is er gebeurd? Bij een explosie op het strand bij Ritman op het Zeelse Woger is een grote betonnen keis zwaar beschadigd. Uh, de oploffing uh, is waarschijnlijk de oorzaak van de harde knal die daar in Zeeland te horen was. Zo? ja. De Zeeland in Peru. Dat was even schrikken hoor, voor uh, al die mensen daar. En uh, het gebeurt daar allemaal ah, aan de kust. Pure bluff. Heerlijk Pure ja, bluff. Bluf, <laughs> bluf. Hier is de Zeelandse kust van Bluff. De Zoute zee slaat de diepe zilte zon. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.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 Hele onbewust, in het tuin is het wel aangesproken, waar de ketting is gebroken. En alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de de haven is verlaten, want er is nog maar één vracht die moet in het donker buitengaats worden gebracht, verk de goede tijden van de zuiverheid en kracht, maar men weet het niet, en zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Hier aan de kust. Een grote superknol dus in Zeeland te horen. Voorzaakt door een Kaizon wat al daar ontploft is. Vandaar deze Van Bluff en Aan de Kust. En het klokje geeft het weer aan, het is half drie, hoog tijd voor het weerbericht. Albertjan. Ja, het weer, het weer, het weer, het weer, weer. het weer. Goed, uh, vanaf deze plaats weer om even Lex, nog van harte wetenschap en we horen gauw weer van je. Het gaat je goed. Uh, nou, we hebben het weer geprobeerd. Vandaag zijn we de dag met nevel begonnen, maar al vrij snel komt de zon tevoorschijn en schijnt de zon flink. Wel trekken er zo nu en dan wat wolkendvelden over de regio, maar het blijft droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 20 graden en het waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het helder en er is kans op mist. Bij niet meer dan een zwakke zuidelijke wind daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen beginnen we wellicht met mist, maar al snel gaat de zon schijnen en is het een prachtige nazomerweer. De wind waait zwak uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 graden ofwel een warme dag. Zondagavond is het nog vrij helder. Maar maandagnacht neemt de bewolking toe en op de nadering van een zwak front. En nadert een zwak front. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is overwegend matig en van kracht. En de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Maandag zijn er wolkenvelden... En het is niet geheel uitgesloten dat er een buitje valt op de passage van een zwak koufront. Zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. De matige wind draait van zuidwest naar noord en de temperatuur komt in de middag uit op een graad of twintig. Dinsdag is het prachtig na zomerweer met veel zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Ook woensdag is het na zomers met veel zonneschijn. De wind waait zwak tot matig in het uit het zuidoosten. En de temperatuur stijgt in de middag naar een graad of 20. En weet je wat de enige weken geleden Lex tegen mij zei? Nee. Zodra je ook maar een straaltje zon ziet, wat betekent dus het geval is, meteen zitten. Zitten, nou dat gaan we zeker doen. Genieten van het. Uh, mooie weer hier in Zandvoort. Uh, voor het juist van Albert-Jan. Het gaat nog wel even een aantal dagen door. En ik hoop dat het nog een aantal weken doorgaat. Want uh, ja, die week erop, dan ben ik vrij. Hè? vakantie. <lacht> vakantie. <tokkens> ja, dan <hums> gaan we genieten hoor. Van het mooie weer. Als ze dus een beetje mazzel hebben natuurlijk. Het is uh, vier minuten over half drie. Zandvoort op zaterdag. Bijen tot aan 5 uur vanmiddag. En we hebben nu voor jou de single van Sheila Green. Hier is ze nog, een keertje met I Want You.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 Klinkt echt als een uh, songfestival liedje, Albert, Albert Jan. Heel al goed, he? ja. vrolijk. Pas bij het weer, hè. De Bobby Socks waren het. Ja, even twee berichtjes. Het is al uh, aan de gang vandaag, uh, de open dag van de scouting uh, de Buffalo's. En uh, als je vier jaar of ouder bent. Uh, dan, uh, en je houdt van een uh, uitdaging. Dan ben je van harte welkom. Op de open dag van de scoutinggroep de Buffalo's in Zandvoort. Uh, hele, helaas is het uh, voor de allerjongsten. Uh, is het gedeelte al afgesloten. Maar uh, ben je elf jaar of ouder. Dan kun je tussen 2 uur en 4 uur. Nog een kijkje komen nemen. Het clubgebouw staat aan de Duintjesveldweg. Een zijpad van de Thijssenweg. Voor meer informatie. En dat geldt dus ook voor de jongeren. Bel je naar 023 571 5556. Of bezoek je de website. Van de Buffalo's. www.debuffalo's.nl. Dat is het eerste berichtje. Tweede berichtje. Morgen. Met dit prachtige, schitterende weer is het natuurlijk hartstikke mooi om een nazomerwandeling te gaan maken. En wel in het prachtige Amsterdamse Waterleidingduinen organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met het Waternet Morgen een nazomerwandeling. Tijdens deze wandeling staat de nazomer centraal en gaat dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen op zoek naar verrassingen. Er zijn van alles en nog wat te bekijken. In ieder geval trek stevige schoenen aan en neem warme kleren mee en voldoende eten en te drinken. Het vertrekpunt is van als ouds vanaf de ingang van het in Vogelenzang. En het toch duurt van 4 tot 7 uur. Deelname is gratis. Toegangskaart aanmelden is natuurlijk wel verplicht. Via www.ivn.nl zuid Zuidkennemeland. Voor meer informatie belt u gewoon naar Margo Slot. Telefoon 023 527 6145. Een prachtige nazomerwandeling. Morgen vanaf 4 uur in de Amsterdamse Waterleidingduinen. En niet te veel warme kleding meenemen. Want dan wordt het wel heel warm. Want morgen? En, en, een je het mooi weer. en het fouten toestel Uiteraard morgen wel lekker weer voor deze excursie. Het is waar gebeurd er is een auto aangespoeld op het Zandvoortse strand. Daarover zometeen veel meer met Hans Sanberger. ...klassieker van Amy Stoorts en Nacco Wood uit uh, 70. Nou, we hebben het uh, in de media al uh, volop gelezen. Er is toch zoiets zo iets raars aangespoeld hier op het strand. Ja, en aangeschoven daarvoor is uh, Hans Zandberg. Ik mag je toetweren, Hans. Uiteraard, we, we, Albert Jan, natuurlijk. We kennen elkaar al een paar jaren. Hans Zandberg, je, bent van, vandaag, je hebt de pet op, letterlijk en figuurlijk, van het Juttersmuseum. En wat is er gebeurd op het strand? Nou, je houdt het niet voor mogelijk. We vinden natuurlijk van alles... Van, ja. van mooie dingen tot rotzooi maar wat we vanmorgen vroeg hebben gevonden we maken vaak een tochtje voordat het museum open gaat uh, Victor Bol en ik en uh, we vonden zomaar een mini coupé op het strand in een fles een echte mini coupé een echte, niet zo'n kleintje, maar een echte? Nee, een echte, een echte. Dat we en het, was, het, was, het was heel heel gek, we kwamen, het, uh, we kwamen de rotonde op en we zagen op het strand iets heel vaags liggen, want het mis, miste enigszins. Ja. En langzamerhand lichtte het op en bleek er in de fles, bleek een heuse mini coupé te zitten. En die is bene nog ineens te koop. Per 1 oktober schijnt die te koop te, ko uh, te worden. Maar ja, wij als jutters, we hebben hem meteen ja, geconfiskeerd natuurlijk. Maar dat, Want u... op dat moment wisten we nog niet van wie die was. Oh, dat hebben jullie inmiddels uh, achterhaald? Ja, hij blijkt gewoon van BMW te zijn. Want oh. BMW is de moeder van, uh, van, uh, van de mini-fabriek uh, en die staat in Engeland, zoals jullie weten. Ja. Oh, dus is helemaal, die fles is helemaal in hey, Engeland? Die, die, die, die flessen, we dachten eerst, verrek, hoe kan dat nou? Die is van een boot afgesodemieterd, ja, ja. of weet ik veel wat. Maar ja, hij zag er nog Heel keurig netjes uit. Dus hij is waarschijnlijk daar uh, te water gelaten. En hij is met, uh, het heeft afgelopen week, heeft het natuurlijk uh, toch wel aardig gewaaid. Hè. Het ja, heeft niet ja, echt ja. gestorven, maar aardig ja, een beetje, gewaaid. Een beetje, een beetje noordwestenwind. En het, nee, het was zuid. Het, het is nu noordwest, maar nu trouwens, staat er trouwens helemaal geen wind. Maar het was zuidwestenwind en de stroming is ook van noord naar zuid. Dus ja, ja. hij lag hier op het strand. En nu? En nu? Ja, eh, de burger, jut, de, jullie jutten van alles. Uh, we, ja, we, ja, we jutten hebben we van alles en we slaan van alles op. En, uh, en ik ja. moet zeggen, ja. Uh, nou, uh, ja, je weet waarschijnlijk dus dat alles wat ge, gevonden wordt op het strand. is van de strandvonder. Ja. En de burgemeester, die heb ik ook gezien. Die was er als de kippen bij, want die hoorde ons natuurlijk praten daarover. En uh, de, uh, we twitterden rustig erop los. Zitten er jij ook nou, een beetje moeilijk, maar goed. Uh, <laughs> knap, ik, he, hoor, knap. Ik, ik heb een vrouw die dat doet, dus. Uh, okay. Maar goed, en uh, die kwam meteen kijken, die denkt: Hé, hey, een. Mini Coupé, ja. voor mij en mevrouw. Maar ja, het blijkt dus van BMW te zijn. Dus hij moet hem weer inleveren. Maar anders was hij eigenlijk van de burgemeester geweest. Oh, ja, BMW. Ze ja, ja. Ja, had het ook gelijk in de ja, ja, ja, ja. kunnen natuurlijk. Maar ja. we hadden nog een probleem natuurlijk gehad. We hadden hem, die, die BMW die heeft ook geen, geen nummerplaat. Dus hij is nog geen eens, uh, geïmporteerd waarschijnlijk. Oeh. En we hadden al een plekje gezocht in ons Juttersmuseum, maar we kregen hem niet door de deur. Nee, dat is een probleem. Dat is een probleem. Dus ja, dan hadden we hem overdwars met z'n allen moeten doen. En dan zo het museum inschuiven. Maar het is natuurlijk uniek dit. Ja, maar... Hans, waar is die fles nu? Die fles nu die staat nog steeds op het strand En die blijft uh, vandaag natuurlijk En morgen te bezichtigen En ik kan je vertellen Het is hartstikke druk Met mensen die uh, hebben dat kennelijk gehoord ja. En het is natuurlijk een uniek plaatje Om uh, een, uh, op de foto te gaan ja. En uh, ja met, met, met, met een fles En daar een auto in Het is gewoon Mooi. Maar een ander iets is, ja. uh, het, is natuurlijk een, het is natuurlijk een actie Okay, okay. Het is natuurlijk een auto. Oh, dat had, ik maar, niet, dat had ik nog niet. Nee, dat, dat, het is natuurlijk oh, een, het is dat een, is een goed emotie. Maar er zijn ook 50 flesjes in zee uh, geworpen ja. met uh, kleine mini-autootjes, collectors items, ja. erin. En dat is uh, ja. En die autootjes die schijnen als collectors item 750 euro per stuk te kosten. Dat geloof ik zeker. Dat geloof ik dus uh, ja, die komen eraan. Dus komend weekend op het strand blijven. Nou, we blijven natuurlijk als, als Jutters speurend in de rond te kijken. Maar ja, ik vertel dat natuurlijk nu op de radio. Ja, ja, dus is, ik denk dat slim. de komende dagen dat daar meer mensen gaan uh, lopen kijken. Of ze ja. dit kunnen, kunnen bemachtigen. Ja. Geweldig. Vandaag en morgen een echte huizenmini mini in een vlees. Op voor de rotonde, op het strand, bij het Juttesmuseum. Trouwens, het Juttersmuseum is natuurlijk vanmiddag en morgen gewoon open ja, voor een bezoek. Dat is vanzelfsprekend. Dat neem we in één uh, route mee natuurlijk. Zo is dat. Hartstikke leuk. Hans, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En tot spoedig ziens, joh. Dat denk ik ook. Sterkte van het weekend. En deze plaat past er wel bij, hè? The message in the battle. Ja, ik ben eruit. Een mini coupé, die zit gewoon in een fles. Niet te geloven.